Meer mensen zaten vorig jaar in de daklozenopvang. In 2009 waren er bijna 50.000 mensen die een aanvraag deden. Vorig jaar waren het ruim 7.000 meer. Vooral mensen tussen de 18 en 22 jaar deden een aanvraag. Dat komt volgens de Federatie opvang onder meer doordat jongeren een maand moeten wachten op een bijstandsuitkering. Bij het onschadelijk maken van illegaal vuurwerk... zijn in Zwarte Waal bij Rotterdam enkele ruiten gesneuveld. Defensie liet het zware vuurwerk gecontroleerd ontploffen... in een plas bij Heenvliet, vlakbij Zwarte Waal. De honderden kilo's vuurwerk werden gisteren gevonden... in een woning in Heenvliet. Nog niet alles is tot ontploffing gebracht. Een deel gaat terug naar de vindplaats waar het wordt bewaakt. Morgen besluit Defensie hoe het moet worden vernietigd. Microsoft gaat in Noord-Holland een van de grootste datacenters van Europa bouwen. Waar precies wil Microsoft niet zeggen. Het bedrijf steekt zo'n 2 miljard euro in het project. Dat levert 150 tot 200 banen op. Het onderzoek van de Nederlandse aardoliemaatschappij... naar toekomstige aardbevingen in Groningen is ontoereikend. De maximale kracht van bevingen als gevolg van gaswinning... is op basis van de huidige kennis onmogelijk vast te stellen...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 Dit jaar staat het glazen huis tot en met dinsdag in Leeuwarden... en er wordt er geld ingezameld om kindersterfte door diarree tegen te gaan. In de eredivisie heeft koploper Vitesse punten laten liggen tegen Heracles. Het werd 2-2. Herenveen boekte een flinke overwinning op AZ. Het werd 5-1 in Alkmaar. Feyenoord versloeg Pek Zwolle met 3-0... en Nakbreda-Kambuur eindigde in 1-0.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 Buiten is het 6 graden. Binnen zit Max van Wezel. En deze kerstdagen gaan mijn gedachten uit naar Villa Verpiero... de avonden, Clary Polak en Elsbeth Grütke. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op zaterdag. Denk u bij het horen van onze tune ook eens werd mijn naam maar ingesproken door Hans Hogedoorn? Nou, dat kan... Op de Series Request Veiling van 3FM kunt u bieden op een hoogstpersoonlijke oogtune... met uw eigen naam erin, of natuurlijk die van een geliefde of iemand anders. Inmiddels is er al maar liefst 200 euro geboden op dit fenomenale collectors item. Dus wees er snel bij. Ga naar 3FM.nl slash Veiling en dan even zoeken op NOS. En wat gaan wij intussen doen? We hebben vanavond een speciale gast die de muziek uitkoos, Frits Spits die na 18 jaar vertrek bij Radio 2, maar binnenkort terugkomt op Radio 1. En we kijken terug op het politieke jaar 2013, met Haagse talenten Art van de Steur van de VVD, Renske Leijten van de SP en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Gaat het Binnenhof na het sluiten van het woonakkoord eindelijk een rustig jaar tegemoet? De Turkse premier Erdogan heeft weer eens ruzie, nu niet met seculiere jonge Turken, maar met de rivaliserende islamitische Gulenbeweging. Waar gaat het om? En Omroep Human maakt een portret van de Duitse topdirigent Hartmoed Henschen. Ik praat straks met Joost Gadema, die de researcher voor deed. Maar allereerst uiteraard het nieuws van vandaag. Zaterdag 21 december. Kritiek op het onderzoek dat minister Kamp laat doen... naar de effecten van de gaswinning in Groningen. Het moet duidelijk maken of de aardbevingen in de regio erdoor toenemen. Het onderzoek is niet nauwkeurig genoeg, zeggen wetenschappers. Onze inschatting is dat de modellen die iets zeggen over de lange termijn... en de nauwkeurigheid daarvan onvoldoende is... om eventuele oplossingen nauwkeurig door te kunnen rekenen... en definitief te besluiten in welke richting je de oplossing moet gaan zoeken. Er komt ook een nieuw onderzoek naar de beëindiging van de treinkaping bij de Punt in 1977. Daarbij werden de kapers door een kogelregen doorzeefd. Dat was eigenlijk al langer bekend en dat materiaal is al die tijd, al die tijd achtergehouden. Advocaat Lisbeth Zegveld is dat en ze wil weten waarom. Ook vraagt ze zich af of het de bedoeling was de kapers dood te schieten... in plaats van ze te arresteren. Over een andere grote terreurdaad, de aanslag bij het Schotse Lockerbie... bestaan ook nog wat losse eindjes. Wie opdracht gaf voor de bomaanslag is 25 jaar na dato nog steeds onduidelijk. Een nabestaande heeft gehoord dat de Britse en Amerikaanse overheid... het ook geheim willen houden. En wat hij zei was, your government... En mijn, know exactly what happened, but they're never going to tell. De familie van michail Godekowsky is in een Berlijnbelkaar nadat hij werd vrijgelaten door president Putin. I'm thrilled to be here in Berlin in Germany today because my father is free. Uh, my family is finally reunited. Godekowsky geeft morgen een persconferentie. Nederlanders uit zuid soedan zijn thuis. Ze zijn opgehaald omdat in het gebied oorlog is uitgebroken. Uh, dus daar werd de, de, de hele dagen en, en nachten geschoten. Uh, je hoorde uh, geweerschoten, mortiergranaten. Uh, van alles hoorde je om je heen. Rond deze tijd zal het laatste dessert zijn geserveerd... in restaurant Oudsluis. Topkok Sergio Herman doet zijn drie-sterrenzaak dicht... omdat hij te klein is geworden. Om het echt gewoon goed te organiseren moet, je, moet ik eigenlijk mijn keuken... zou het op mijn keuken moeten kunnen verdubbelen. En dat kan niet. En uh, ik voel nu dat ik niet hoger meer kan. Meer kan ik er niet uithalen uit deze keuken. Meer dan 300 andere restaurants zouden eigenlijk ook dicht moeten... maar dan vanwege maden, muizen en ander ongediert in de keuken. RTL Nieuws ontdekte dat de overheid de namen van de restaurants geheim houdt. Dat tot ongeloof van de Consumentenbond. Consumenten hebben geen idee uh, of nou de keuken schoon is of het uh, minder schoon is. Je weet één ding heel zeker. De inspecteur die langs is geweest en die iets geconstateerd heeft... die gaat daar niet meer eten, maar u en ik gaan daar gewoon nog naartoe. Of niet, want supermarkten verkopen steeds meer... restaurantwaardige producten rond de kerst. Je merkt echt dat de mensen dit weekend gaan uitproberen... om straks op eerste kerstdag en tweede kerstdag het gerecht helemaal perfect te hebben. En wat maakt u dan met kerst? Wat was het ook weer? Het is de En toen allemaal hele luxe ijsjes. En daarna koffie met bonbons. Nou. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Frits Spits stopt na 18 jaar met Tijd voor 2 op Radio 2. Hij komt naar deze zender, Radio 1. Frits, je radio-cv is indrukwekkend. De avondspits, strepen van Spits. Uh... Tijd voor 2. Wat, wat je al noemde, ja, ik ben begonnen met uh, popfantasie op Hilversum 3. het Frits Spits verhaal. Ja, heel veel taalprogramma's ook nog wel gedaan. Wat een taal, uh, Teddy Jack. Ja, ik heb heel veel gedaan. En met het oog op morgen. En met het oog op morgen, dat zou ik bijna vergeten. Welke ja. jaren waren dat? Uh, ik ben daarmee begonnen in 1984. Ik dacht tot 2000. Ik heb dat 15 jaar gedaan. Wat, wat spreek je eigenlijk meer aan? Want veel mensen kennen je van de muziek. Ja. Maar je hebt ook informatieve programma's ja, gedaan en zeker. een mix daarvan. Zeker. Ik heb, uh, eigenlijk uh, ben ik in de muziek begonnen... en uh, Flip Fij, uh, in 1984, eindredacteur van Met het Oog op Morgen... die zei, waarom ga je dat uh, niet eens een keer doen? Dat, dat is goed voor je carrière. Ik zei, donder op. Ik ben helemaal geen... Hoe oud was je toen? Nou, Had je uh, nog een carrière nodig? Uh, nou, wel. Nou ja, goed. Uh, ik was toen, uh, nou, hoe was het? Uh, vier, uh, 36 jaar of zo. En toen zei hij, god, moet je niet nog iets, iets meer doen? En... Uh, en uh, toen zei ik. Joh, ik, ben, ik ben geen journalist. Dus dat, dat vind ik een beetje lastig. Ik luisterde wel altijd naar het oog. Een prachtig programma. En uh, toen zei ik. Doe het nou toch maar een keer. En ja, Toen ben ik bevangen door het virus. En heb ik, uh, ja, heb ik de informatieve radio ook uh, zeer aan het hart gedrukt. Om het zelf te maken. Want ik luister er altijd wel naar. Maar om het zelf te maken. Ja, het is toch iets anders. Je en, zal het moeten wennen. Want je gaat nu een, ja, ook een informatief programma op ja, Radio 1 maken. Ja, op zaterdag. Wat ja, wordt dat? De taalstaat. En uh, wat ik daarmee beoog. Samen met het team uh, dat het gaat maken. Is een programma te maken dat vooral uh, uh, uh, aanmoedigt. En enthousiasmeert en, en niet zozeer schoolmeester. Dus wij leggen maar wel over taal? Over taal. Wij leggen meer de nadruk op wat mooi is. En uh, niet zozeer op wat, wat, wat, wat goed of fout is. Dat speelt natuurlijk wel een rol. Maar een, uh, een ondergeschikte rol. Wat muziek betreft. Ja. Bovenaan je lijstje stond Coldplay. Ja. Kloks, ja. waarom? Nou, uh, uh, we hadden natuurlijk in uh, eind jaren negentig... begonnen we met de top 2000. En dat, dat is uh, inmiddels een uh, gevestigde uh, titel natuurlijk. En, en dat hoort bij oude oudejaars zoals champagne en oliebollen erbij hoort... of het glazen huis. En het uh, was voor mij altijd wel een grote lol... om dan platen uh, zo aan te prijzen... Uh, dat ik hoopte dat ze in de top 2000 zouden komen. Ja, waar en, staat Coldplay nu? Nou, Coldplay staat volgens mij wel ergens in de top 10 of in de top 20. Ik heb de nieuwe lijst nog niet helemaal in mijn hoofd. En dat vind ik zo'n fantastisch nummer. En uh, bij het draaien van die plaat zei ik dan... God, wees ook van je eigen tijd. Denk niet alleen aan vroeger, maar denk ook aan de tijd van nu. Ik steun ook de platen die nu gemaakt worden. En Kloks van Coldplay was er één van. Vlogs van Coldplay, en dankzij de persoonlijke inspanningen van Frits Spits... hoog in de top 2000 van Radio 2 gekomen. Straks meer van de muzikale keus van Frits Spits. Tientallen personen uit de partij van de Turkse premier Erdogan... zijn gearresteerd op verdenking van corruptie. Daaronder zitten zoons van een aantal ministers. In reactie op de arrestaties ontsloeg Erdogan politiechefs... en beschuldigt die vandaag nog buitenlandse ambassadeurs... van provocatieve acties... Een smerige operatie is volgens hem aan de gang. Wat is er nou weer aan de hand in Turkije? Kulsa Ersetin is buitenlandredacteur van de NOS. Welkom, Kulsa. Hello. Laten we eerst maar eens beginnen met die arrestaties. Want wie zijn gearresteerd en waar worden ze van verdacht? Ja, nou ja, afgelopen dinsdag zijn er tientallen mensen gearresteerd in Turkije. Nou, je zei het net al, hè, drie zoons van ministers, een vastgoedmagnaat, een directeur van een Turkse bank, een van de grootste Turkse banken in Turkije. En ook een burgemeester wijk in Istanbul. En die zijn allemaal op een of andere manier... zijn ze geleerd met de AK-partij. Dus Dat is de partij van Erdogan. In, precies, de partij van Erdogan. En uh, die zijn dus afgelopen dinsdag allemaal gearresteerd. Of aangehouden. Wat is de smerige operatie waar premier Erdogan het over heeft? Nou, smerige operatie, hij zegt... Hij zegt dus dat, dit eigenlijk, uh, dat, dat ze proberen om zijn regering kapot te maken. Hè? Want het is natuurlijk gezichtsverlies voor de AK-partij. Iemand die jarenlang roept van... ik ben een corruptiebestrijder ben een in Turkije. Teger. En ik pak dat juist aan. En nu krijgt hij natuurlijk een keiharde klap. Hè? Dat, dat er mensen in zijn partij of, of de zonen van zijn ministers... Uh, betrokken zijn bij zo'n corruptieschandaal. En wie zou erachter zitten volgens hem? Nou, hij noemt niemand bij naam. Maar uh, in Turkije hebben ze het nergens anders meer over... dan uh, uh, de Gülhan-beweging en Erdogan. Hij, hij noemt niet iemand persoonlijk bij naam, maar hij zegt... Hè, buitenlandse uh, uh, bedenkers zitten, ze zitten in het buitenland, bedenkers hiervan... maar zij hebben ook vertegenwoordigers in ons land. Dat, dat is eigenlijk wat hij zegt. En politieke analisten in Turkije zeggen, nou, dit is duidelijk een mini-oorlog eigenlijk... tussen uh, de Gulaan-beweging... en Erdogan. Nou, de Gulaan-beweging... dat is een islamitische beweging. Yeah. En, uh, en... Dat onder is de leiding van ook. Een... Sorry? Dat is de AK-partij van uh, ja, Erdogan. Een ook een ja, ja, een conservatieve partij. precies. Uh, een conservatieve partij. Maar dit is geen partij. Dit is een beweging, een islamitische beweging. En de leider daarvan is een invloedrijke geestelijke. Die heet Fetullah Gulaan. En die woont de afgelopen 15 jaar... uit mijn hoofd in Amerika. Ja. En uh, jarenlang waren ze eigenlijk... Hè, samen, uh, samen trokken ze op eigenlijk om een einde te maken... aan de politieke macht van het leger in Turkije. En nu, de afgelopen anderhalf jaar... zijn ze dus duidelijk begonnen met modder gooien naar elkaar toe. Dus... Uh, ja, het staat wel duidelijk op spanning. En ik kan daar een paar voorbeelden van geven. Zou, zou die Coulomb-beweging... Die, die zou in deze, ja, toch een beetje complottheorie... maar daar ben ik eigenlijk dol op op complottheorieën. Uh, dus, uh, de meeste. Uh, dus dat komt goed uit. Maar die Gulaan-beweging zou dan via de politie of justitie... of Precies. zo uh, invloed hebben uitgeoefend... en achter die arrestaties van die AK-partijleden zitten? Precies. Nou Om het een beetje duidelijker te maken... de gulaan beweging weten niet exact... maar ze zouden wereldwijd miljoenen volgers hebben. En de gulaan beweging heeft dus belangrijke mannen... op belangrijke plekken zitten. Zoals inderdaad wat jij net al zei, bij politie en bij justitie. En de politieke analisten die het erover hebben... die beweren dus, nou, hè, uh, dit is eigenlijk... Een actie van de heer Gulan naar Erdogan toe. Zo van: Nou, ik pak jouw mannetjes even op. En uh, die, die moeten maar voor de rechter verschijnen. Maar is het zo dat die Gulan-beweging invloed heeft binnen de politie? Of is dat ook een beetje paranoïde om dat te denken? Nou, ze hebben duidelijk wel. Uh, ze hebben duidelijk wel belangrijke mannen op belangrijke plekken. Ze, ze hebben zelfs uh, uh, he, een, een parlementariër die bij de AK-partij zat. Dat is een, trouwens een oud voetballer. Die heet Hakan Shukur. Misschien bekend of bij de voetballiefhebbers. Uh, die is Hopelijk uh, uh, uh, he, fan van deze man, om het maar zo te zeggen. En hij heeft vorige week is, heeft hij zijn ontslag ingediend. In de zin van, ik ben het niet eens met het beleid van de AK-partij. Uh, want uh, hij doelde daar een beetje op privéscholen. Uh, in Turkije heb je heel veel duizenden privéscholen. Daar worden leerlingen voorbereid voor het toelatingsexamen voor de universiteit. En... Um, uh, Erdogan maakte een paar maanden geleden bekend... dat hij deze privéscholen wilde gaan sluiten. Maar de heer Gulen, die heeft natuurlijk duizenden scholen in Turkije. Dus nou ja, toen is eigenlijk het, het echte moddergooien zeg maar, begonnen. Waar, onder, onder wie dus ook zo'n parlementariër zegt, ik stap op. En een dag daarna worden er tientallen mensen gearresteerd... Uh -huh. die allemaal weer banden hebben met uh, de heer ah, okay. Erdogan, Ja. Uh, tot nu toe uh, ging alle berichtgeving in Nederland heel erg over de strijd tussen seculiere jongeren... rond het plein in uh, Istanbul bijvoorbeeld, en de AK-partij. Dit is dus een soort fete tussen uh, islamitische bewegingen en partijen onderling. Uh, naar wie gaat de steun van de meeste islamieten in Turkije uit? Nou... De islamieten bedoel je? Of bedoel je de seculieren? Nee, de conservatieve islamieten de conservatieve, juist, Ja, dat is, dus, dat is dus de grote vraag. Het worden hele spannende maanden voor Turkije... want over drie maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. He, en wat ik net al zei... deze beweging heeft Erdogan altijd geholpen... Om, he, om, om, om eigenlijk aan de macht te komen. Ze hebben drie verkiezingsoverwinningen behaald... dankzij de steun van deze uh, gülen beweging En uh, ja, nu kan het zo zijn. Wat gaan de kiezers doen gaan ze kiezen voor Erdogan, blijven ze trouw... of blijven ze trouw aan hun invloedrijke geestelijke de heer Gulenis. Maar die zitten zelf niet in de politiek, dus of, wie zouden ze dan moeten stemmen? Nee, maar klopt. Maar uh, hij roept natuurlijk... het is niet dat hij dat openlijk doet, maar achter gesloten deuren... worden er natuurlijk hè, gezegd van, nou, uh, steun deze manier of steun deze Maar Hij was openlijk, steunde hij... Uh, ...de AK-partij, dat heeft hij wel eens vaker laten uh, merken. En nu uh, kan het zo zijn dat zijn volgelingen... ...misschien niet meer op aarde gaan gaan stemmen. En tenslotte, je raadt mijn gedachte een beetje... ...hoe kijken de seculiere Turken hier tegenaan? Want die, die, die, ik kan me voorstellen dat die denken... ...laten ze lekker ruzie maken met elkaar. Ja, kijk, voor de seculiere, wat ik hier, hier en daar heb begrepen... ...natuurlijk ook van de Turken die daar wonen... ...het zijn vooral veel jongeren, hè? Zij, ze zijn eigenlijk... Sowieso niet blij, met beide niet. Ze zien Gulen, uh, uh, een meneer met een dubbele agenda... die de islam wil brengen in Turkije. En ze zien Erdogan als... als uh, ja, die, uh, je hoorde toen al, dictator treed af, dictator treed ja. af. zien Erdogan als een dictator. Dus ze hebben zoiets van, nou, nu vallen ze elkaar aan. Maar er zijn wel degelijk mensen die zeggen van... zie je, er is wel duidelijk corruptie. Sprake van corruptie bij de AK-partij. Die man moet gewoon weg. Dus je hoort ook wel degelijk geluiden dat Erdogan moet opstappen. Het lijkt me een spannend conflict, dit. We volgen het. En dank je voor je komt. Zijn ja. De muziek van vanavond is uitgezocht door Frits Pits. Na 18 jaar gestopt bij Radio 2. En hij maakt een transfer naar deze zender, Radio 1. Op zaterdagochtend komt het nieuwe programma. Je bent uh, een van de grootste muziekkenners van Nederland, Frits. Um, mijn vraag is, kun je, kun je eigenlijk nog normaal naar muziek luisteren? Of heb je last gekregen van een enorme beroepsdeformatie... Uh, nou, je luistert wel naar platen uh, en je beoordeelt meteen... zijn ze geschikt voor je programma of niet. Dat is wel beroepsdeformatie, ja. Een van je programma's op zaterdagmiddag op Radio 2... Uh, heette De Strepen van Spits. Ja. Omdat je de neiging hebt om streepjes bij de nummers te zetten... die je goed vindt. Doe je dat echt of is dat een gimmick? Nee, dat deed ik echt. En dat, dat doe ik al sinds, uh, sinds de jaren 70. En, um, en toen uh, ze van de KRO vroegen van... wil je een programma maken met albummuziek? Toen dacht ik, dat is wel een mooi handvat. Want die streep... Die zeggen of ik een liedje goed vind of niet. En ik vond dat een fantastisch programma om te maken. Alleen, het was zeer arbeidsintensief. Want als jij jezelf uh, oplegt om uh, uh, strepen te zetten... dat betekent dat je iedere song van een album moet uh, beluisteren. Dat heb ik ook gedaan. En um, <lacht> ik heb echt... Vele uren extra uh, aan dat programma besteed, maar uh, dat, dat, dat was geweldig dat was om heen. te doen. Ja. Tweede plaat die je voor ons hebt uitgekozen vanavond is Make You Feel My Love van ja. Adele. Meteen een streep bijgezet. gezet? Ja, dat is wel, uh, die draaide ik al lang voordat het een hit werd en voordat het een single was. Geschreven door Bob Dylan, maar in feite heeft zij het nog mooier gemaakt dan Dylan. En dan ben je wel heel erg en goed opgekomen. En dan is het een hele grote hit geworden. Adele. When the rain blowing in your face and the whole world is on your case I could offer you a warm embrace to make you feel my Go mm -hmm. To make you feel my love. Het was de week van de akkoorden. Van het zorgakkoord, het woonakkoord en ook nog eens het pensioenakkoord. Mooi moment voor een slotakkoord. Een gesprek met onze drie politieke talenten dit jaar. Art van der Steur, VVD, Renske Leijten, SP en Gert-Jan Segers... van bijna regeringspartij ChristenUnie. Zeg ik iets verkeerd, meneer ja, Segers? zeker. Helemaal um, oppositiepartij. U bent met handen en voeten aan deze coalitie gebonden, toch? Nee, wij op inhoud kijken wij daar waar wij goede ideeën kunnen inbrengen. Daar waar wij het debat kunnen aangaan. Waar wij het beleid kunnen bijsturen. En waar wij tegen zijn. Denk aan het sociaal leenstelsel of uh, strafbaarstelling, uh, illegaliteit. Daar zijn wij gewoon uh, volledig een oppositiepartij. Waarom kucht u, mevrouw Leijten? Nou, u heeft eigenlijk wel een mooie verdeling van drie talenten. Uh, dat zeggen anderen over mij, dus dan durf ik dat te herhalen. Uh, iemand van de regeringspartij, iemand van gedoog... Partij. en iemand van de echte oppositie. Constructieve oppositie, dat zou ik bij nou, een betere samenvatting hebben. Er twee, twee partijen die verantwoordelijkheid nemen voor uh, wat er in Nederland moet gebeuren. En voor de crisissituatie die we hebben, uh, de VVD en de ChristenUnie hier aan tafel. En één partij die altijd overal tegen is, tegen, tegen, tegen. Geen alternatieven biedt. En ook buitenspel gezet is, omdat ze natuurlijk. Uh, ik bedoel ja, toch niet de SP? Ik bedoel de SP. Die echt buitenspel staan. Omdat uh, niet alleen vanwege het de destijds uh, ondersteunen van die idiote motie van wantrouwen, voordat een debat plaatsvond. Maar ook bij alle onderwerpen steeds maar weer brullen en doen en roepen. Maar er zit geen constructiviteit in en daardoor heb je ook niks in te brengen. Ik prijs mij heel gelukkig dat ik tot uh, die uh, oppositie word gerekend. Doordat wij er stevig tegen ingaan tegen het bezuinigingsbeleid... van dit regeerakkoord, zie je dat er wezenlijke dingen zijn veranderd. Hè. Er zou 75 op de huishoudelijke verzorging bezuinigd worden. Dat is 40 geworden. Dat is echt een verandering die zonder die oppositierol niet dat tot stand was gekomen. De. En we hebben afgelopen maanden ook heel veel wetten bijvoorbeeld behandeld. Ook op zorg, waarbij er ook voorstellen van de SP gewoon overgenomen worden. Waarbij wij gewoon constructief ons werk doen. Alleen als je de grote koers van dit land vraagt, moet er inderdaad zo hard op de huren, op de zorg en op de pensioenen ingehakt worden, ja dan passen wij daarvoor. Dat is volgens mij gewoon de vrijheid in de politiek die je hebt. Dat heeft niks met constructief te maken, dat heeft gewoon met positie te maken. Nou, als je goed ja, kijkt welke partijen natuurlijk echt effectief uh, zijn, dan is het natuurlijk zeker zo dat alleen, niet alleen de regeringspartijen, maar ook de partijen die constructief meewerken aan die hervormingen, dat die natuurlijk veel meer in te brengen hebben dan een partij als de SP of bijvoorbeeld de PVV. En vindt u de ChristenUnie een regeringspartij of een oppositiepartij? Nee, ik denk dat, dat de heer Zeger gelijk heeft dat hij zegt dat het een oppositiepartij is. Ik heb ook in debatten word ik altijd fix door meneer Zegers <laughs> zelf aan de tand gevoeld, maar dat wil niet zeggen dat het ook partijen zijn die hun verantwoordelijkheid kunnen en durven okay, te nemen. heeft het gezegd. We ja. gaan zo vooruitkijken op 2014, of dat nou een rustig of rumoerig politiek jaar gaat worden. Maar nog even terug naar dat Eerste Kamerdebat, waar het best spannend was vanwege: gaat de PvdA, van de A, althans Adrie Duivenstein, nou voor of tegen dat woonakkoord uh, stemmen? Meneer Segers, heeft u nu het uh, geruste gevoel van. Uh, nu het kabinet die Eerste Kamerdiscussie heeft overleefd, nu komt het wel goed? Nou, het is wel zo dat er natuurlijk een hele belangrijke hobbel eh, is genomen. Pensioendiscussie en eh, het woonakkoord. Dat zijn twee hele grote eh, onderwerpen. Eh, Broeder bij het woonakkoord was dat wij in februari over spraken En dat het heel lang boven de markt hing. En dat het onduidelijk was wat, hoe uiteindelijk de PvdA-fractie zou stemmen. Terwijl toen wij erover spraken, ons iedere keer werd gevraagd. van Ja jongens, eh, komt het in de Eerste Kamer wel goed? Ja, die garantie konden wij niet geven. Die hadden we niet 100%. Maar waar zat de pijn? Waar, waar zat het verzet, dat zat bij de PvdA-fractie. En dat was wel uh, vervelend uiteindelijk. Meneer van der Steurt viel me op dat uh, tot diep in de nacht... echt alle senatoren, ondanks hun soms vergevorderde leeftijd... aanwezig waren. Dat maak ik in de Tweede Kamer eigenlijk bijna nooit mee. Heeft, heeft de dynamiek zich verplaatst naar de Eerste Kamer? Nou, Je kunt zeker zeggen dat 2013 wel het jaar was... waarin de Eerste Kamer uh, haar rol, haar klassieke rol... een beetje heeft verloren en zich steeds politieker is gaan gedragen. En dat is overigens wel de vraag, in ieder geval een vraag... die wij als VVD hebben of dat wel zo verstandig is. Want de Eerste Kamer heeft een aparte positie. Ook wordt op een andere manier gekozen dan de leden van de Tweede Kamer. En het politieke debat hoort echt in de Tweede Kamer thuis. En de reflectie eh, hoort bij de Eerste Kamer thuis. Dus dat is wel zorgwekkend. Maar je kunt ook zeggen, geweldig al die senatoren die allemaal zijn komen opdagen. Wat een politieke nou, land. Wij geven de Eerste Kamer deze positie. Als ik zie, we hebben een belangrijke wet, de jeugdwet, behandeld. Dat moest van de Partij van de Arbeid en de VVD een meerderheid in de Tweede Kamer, moest dat binnen drie weken behandeld worden. Hebben eigenlijk niet eens over alternatieve en betere werkwijze kunnen spreken. En wat zie je, wat de Eerste Kamer doet, die zegt het is zo eigenlijk niet besproken in de Tweede Kamer, dan doen wij het gewoon wel secuur over. En dat is dus, dan kun je klagen over de rol en de ruimte die de Eerste Kamer oppakt, maar het is het ja de dwingelandij geweest van de VVD en de Partij van de Arbeid... op dit, bij deze, dit wetsvoorstel wat ertoe leidt... dat de Eerste Kamer ook veel meer ruimte en macht krijgt. Want als wij dat hadden gedaan en als bij ons die discussie goed was geweest... dan zeggen senatoren ook, kijk, die discussie heeft daar plaatsgevonden... die afweging heeft daar plaatsgevonden, maar daar was nu geen ruimte voor. En dat zie je. Dus de Eerste Kamer krijgt ook meer ruimte... doordat de Tweede Kamer gewoon af en toe... Zo, tegen de muur van VVD, Partij van de Arbeid, en, aanloopt. Die echt viel het u tegen dat meneer Duiverstein uiteindelijk toch door de knieën ging... of was het wel dapper van hem? Nou, ik heb niet, uh, ik heb niet het idee gehad dat hij tegen zou stemmen. Nou, dus ik, ik wist dat echt niet hoor. Ik, nee, maar ik had niet het idee. en Ik heb, de, ik heb dus dus dat van een afstand gevolgd. En dat dat allemaal spannend is geweest. En dat daar veel over wordt nagekaart. Dat snap ik wel. Maar ik heb zelf persoonlijk nooit het idee gehad dat het spannend was. U vond het wel maar, spannend meneer zeggen. Ik vond het uh, zeker spannend. Gaat, het, gaat het zich dit nog vaker herhalen? Want ja, die verhouding in de Eerste kamers en 38 ja. tegen de 37. Er ja. hoeft maar één senator ja, bij de nou. jeugdwet. Bij de participatiewet. Ja. ja en dan vind ik het lastig. Tenminste ik proef dat toch een beetje bij Art van der Steur die dan zegt. Ja, we moeten nog eens naar die Eerste Kamer kijken. Of dat is toch wel heel erg lastig dat die dan kritisch zijn. Terwijl ik die checks en balances. dat is in een democratie is dat ontzettend heilzaam. Dus ik ben het met, met, met Renske Leijten eens. dat inderdaad die rol pakt de Eerste Kamer. En dat is ook heilzaam. Er zijn ook wetten echt ook tegengehouden daar. Maar ik denk van, nou waar ik blij ben. dat ze ons een even ja. heel secuur. Nou, maar dat, daar is ook geen bezwaar tegen. Vrijheden maar daar, maar daar is ook helemaal geen bezwaar tegen. Natuurlijk moet de Eerste Kamer dat doen. Dat is ook de taak van de Eerste Kamer. Maar het is iets anders om het politieke debat daar steeds weer te voeren. En dat is ook toch politiek. De VVD-fractie in de Eerste Kamer stelt nee, toch zelf, stemt toch zelden heel anders dan, uh, dan jullie in de Tweede Kamer? Nou, dat is niet waar. Want als je kijkt naar de prostitutiewet bijvoorbeeld... dan heeft de Eerste Kamerfractie hier ook grote bezwaren tegen gehad. Terwijl we die unaniem in de Tweede Kamer waren. Ja, dat aangaan. was wel jammer. Zullen we eens naar 2014 uh, kijken? Want we hebben dus nu een kabinet van twee partijen. En daar zijn dan drie partijen die zeggen dat ze oppositiepartij zijn... maar ook heel constructief, hè, waaronder ja. de partij van meneer Segers. Uh, is, is dit nou een stabiele constellatie, denkt u mevrouw Leijten... Nee. Waarom niet? Uh, nou ja, u hoort net al de heer Segers zeggen... wij permitteren ons de vrijheid op een aantal dossiers. Dat hoor ik D66 ook kennen. Ik weet wel dat de handtekening staat onder de financiële opdrachten uh, die er is. Hè, de 6 miljard plus de begroting uh, die er al lag vanuit de regering. Nou, dat zal nog wel eens fors uh, gaan kunnen schuren. Uh, want uh, als er volgend jaar weer bezuinigd moet worden... waar moet het dan vandaan gehaald worden? Als ik kijk welke bezuinigingen er op zorg aan gaan komen... die doen ook ontzettend die doen veel pijn bij de Partij van de Arbeid... Maar ook ontzettend veel pijn bij ChristenUnie en SGP. Um, nou, dat zou nog wel eens, uh, eens voor zijn. Vallen, dus dus ik, ik denk niet dat dat heel stabiel is. Um, uh, maar de toekomst zal het leren. Hoe stabiel is dit volgens u, meneer Segers? Um, dat zou stabiel kunnen zijn, maar het zou nog stabieler kunnen zijn... als andere, andere partijen ook die overstap maken en zeggen van... wij gaan gewoon meepraten. Want um, uh, ik ben toch wel benieuwd of de SP-fractie dan... Uh, uh, Art van der Sur refereerde er net aan, spijt heeft van die stem... voor die motie van wantrouwen na een uur algemene beschouwingen. De SP kan een veel grotere rol spelen door langzij te komen... plannen in te dienen. Je ziet nu, omdat die grote onderwerpen afgehandeld zijn... dat een bewindspersoon per onderwerp... He. Ik had uh, vorige week een gesprek met Fred Teven over uh, de elektronische detentie, die moet iedere keer kijken... hoe organiseer ik mijn meerderheid? Dus dat is politiek vakmanschap... met heel veel kansen voor de oppositie. Het is... En het zou mooi zijn als de SP... niet meer in de nee-modus gaat, maar... Ja, maar ik, doen. Doet u ook bestrijd, eens wat constructiever, mevrouw? Maar is, ik, ik bestrijd dat wij in een nee-modus zitten. Uh, kijk, als het gaat over het pensioenakkoord, uh, daar zijn we niet eens uitgenodigd. Hè? Dat, dat, dat wist u hopelijk wel. Uh, de, er is niet eens een uitnodiging gestuurd. En we waren anders zeker mee gaan praten. Um, alleen, en als het ging over de 6 miljard, toen hebben wij gewoon aan uh, Dijsselbloem gevraagd. Valt er ook nog te praten over die bezuinigingsopgave van 6 miljard. En er is ons toen gezegd: nee, daar is het niet Want over. Of zijn praten. u niet komen opdagen? Nee, dagelijk. precies. En nou, zo. We, we, we dat weer een keer af ja, vanuit de coalitie bekeken. Uh, zijn nou die drie nieuwe partijen die erbij zijn gekomen deze herfst... ChristenUnie, SGP en D66... zijn dat een soort preferred partners? Gaat de coalitie in principe met hun zaken doen? Nou, dat, ja. niet in principe... maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je... op deze partijen al eerder hebt kunnen rekenen... ligt het voor de hand dat je ook eerder bij hen uitkomt... om eh, over zaken te praten... als er in de toekomst in het komend jaar weer iets moet gebeuren. En het is natuurlijk wel echt zo dat de SP... met die steun van die rare motie van wantrouwen... zonder enig debat ja, zichzelf echt volstrekt... En als, buiten plaatsen. als het, het nou gezet. in de toekomst over bijvoorbeeld euthanasie... of andere immateriële dingen gaat... bijvoorbeeld naar aanleiding van het onderzoek dat er nu is... naar die huisarts in Tuitjenhoorn... Komt de VVD dan ver met de SGP en de ChristenUnie? Nou, dan, dan zullen we daar waarschijnlijk niet met hen overeen uh, komen... omdat die partijen ook heel duidelijk weten... dat zij een totaal ander standpunt op dat soort gebieden hebben dan wij. En dat is ook niet erg. Uh, en we hebben ook daar ook over en weer... elkaars respect voor elkaar standpunt uitgesproken. Uh, en dan zullen we andere meerderheden moeten zoeken... om daar iets uh, om dat meneer, de meerderheid te bereiken. Zegers, er is een tijd geweest dat liberalen... Uh, zowel de VVD'ers als de D66'ers... uw partij voor de polder-Taliban uitmaakten. Ja, dat was heel naar. En, en nu zit u de VVD en D66 te steunen. Ja, en dat is niet op immaterieel gebied... omdat we daarna de standpunten ontzettend uit elkaar liggen. Wat wij dan wel zouden waarderen is... Um, dat wij hebben ontzettend onze nek uitgestoken. Dus het is een flink risico, ook politiek risico... wat we hebben genomen... door inderdaad zo'n begrotingsakkoord te, te steunen... tot stand te brengen. Ja, dan zou het wel heel um, um, raar zijn, curieus zijn... om dan op immaterieel gebied de polarisatie op te zoeken. Dus het beste wat je dan kan bereiken is... dat je zegt, nou, uh, ongeveer de status quo handhaven. Geen verslechtering, geen uh, verbetering. Ik denk dat dat het maximaal haalbare is. Maar het zou wel heel raar zijn als die polarisatie op dat gebied doorgaat... terwijl je op andere gebieden heel nauw samenwerkt. Mevrouw Leijten, het zou wel eens kunnen dat als het om dingen gaat... als abortus, euthanasie, andere immateriële kwesties... de coalitie bij GroenLinks en bij u terechtkomt. Gaat u ze dan uit de brand helpen? Nou ja, Wij hebben altijd gezegd dat we naar voorstellen... gewoon op hun inhoudelijke grond kijken. Het is echt niet zo dat we alleen maar nee zeggen. Het is ook niet zo dat wij geen alternatieven bieden. Uh, die alternatieven halen vaak geen meerderheid. Maar we leggen ze wel degelijk op tafel. Uh, en op dit vlak uh, is er op dit moment voor ons... er is net een euthanasie-debat geweest. Uh, is er uit de evaluatie... Uh, hebben wij een aantal vragen waarvan wij vinden... dat nader onderzocht moet worden... Um, maar wij staan ook, wij zien op dit moment niet heel erg in dat er verruiming of uh, inperking nodig zou zijn op die dossiers. Maar wij laten dat dan gewoon volgen op de praktijk, want dat is juist bij immateriële zaken altijd heel erg duidelijk wat vinden de artsen wat is de laatste stand van de wetenschap wat is de kunde en hoe kun je dat op die manier volgen uh, en ik, het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat wij dan uh, wat behoedzamer zijn ja. dan uh, wat vooruitzicht en zijn. Vooruit... waardeer ik zeer want ik proef bij je standpunt zeker ik proef bij sp een authentieke zorg dat bijvoorbeeld na een vermindering van de zorg een bezuiniging op de zorg dat dat ook een druk kan opleveren uh, voor mensen van ja ben ik nog wel en, en, ben ik niet te veel in deze ben ik samenleving. Niet en en ja. dat is een, een, laten we zeggen, een morele intuïtie die wij, die wij delen. En dan, dan voel je weer dat je heel dicht bij elkaar staat. Meneer Segers, is er, dat was namelijk bij het eerste kabinet Rutte zo... ...bij dat herfstakkoord een vertrouwelijke afspraak gemaakt... ...om even pas op de plaats te maken met onderwerpen als abortus, euthanasie... Noem maar op, is die er gemaakt? Nee, die is er, uh, die is er niet gemaakt. Maar er is uh, wel door bijvoorbeeld Arie Slop, Kees van der Stij, uh, wel open, uh, in het openbaar gezegd. wat ik net ongeveer zei. Van ja, het zou toch wel heel raar zijn dat nu wij onze nek zo uitsteken. dat je dan op andere gebieden dan heel erg de confrontatie uh, je ziet zou het zoeken. Ook. Je ziet het ook. Hè? De, uh, naar aanleiding van bijvoorbeeld de situatie bij Tuitje Hoorn. maar ook nog wel andere kwesties is. heeft de minister nu. of bijvoorbeeld de vraag. G over dat, dat uit vrije wil mag ik overlijden als ik 70 plus ben en ik ben klaar met leven. Die vraag. De minister heeft een aantal onderzoeken aangekondigd. En over het algemeen weet je dat als onderzoeken liggen, dan zal beleid niet wijzigen. Die onderzoeken zullen zeker nog twee, drie jaar duren. En daarmee is effectief geëffectueerd dat de status quo, waar de heer Segers het net over had, dat die gehandhaafd zal zijn. Dus ja. ik stel eigenlijk gewoon... Want Mevrouw Tellegen van de VVD wilde eigenlijk wel verder gaan. Dat afspraak. heeft ze ook wel openlijk gezegd. Maar het is een soort logica, zegt meneer Segers. Ja, het is eigenlijk ook afspraak. uit van de steur. Zij hebben een nek uitgestoken op financieel gebied voor jullie dan moeten jullie even pas op de plaats maken op hele libertaire punten. Nou, ik stel vast dat ook de heer Zegers daarover geen afspraken is gemaakt. En ik denk ik dat het heel belangrijk is. Maar hij maar zegt maar... het is logisch. Ja, die logica van zijn kant begrijp ik. Ik zie dat vanuit onze kant anders in die zin. Dat we gelukkig natuurlijk in een samenleving leven waarin... Op al die terreinen, eigenlijk wij als Nederland ver vooruitlopen op een heleboel andere landen. Dat wij eh, op euthanasiegebied... op abortusgebied, op het gebied van homohuwelijken... enzovoort, eh, enzo, enzovoort. veel verder zijn dan andere landen. Dus er hoeft ook niet zo heel veel te gebeuren. Het gebied van homo burgemeesters, waar ik bijna zeggen, nou, Ze ja, zijn veel de, de, verder de, dan de, andere. De, landen. Fijn dat u dat nog even aan het onderwerp nog even aanhoort. Maar, eh, maar dus er hoeft ook niet zo heel veel te gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat als het nodig is dat er veranderingen komen, dat die gewoon bespreekbaar zijn in de Kamer. En dat er moet bekeken worden of er een meerderheid is. Laten we weer even vooruitkijken naar 2014. Want er is dus. Nu relatieve rust in Den Haag. Helaas voor het kabinet komen de gemeenteraadsverkiezingen... en ook nog eens Europese verkiezingen aan. Nou, bij die Europese verkiezingen in de Peilingen... staat vooral Geert Wilders heel hoog... maar ook de partij van uh, mevrouw Leijten trouwens. Uh, Gaat ga dat de Harmonie weer verbreken, weer verstoren, meneer Segers? Verkiezingen zetten altijd wat extra druk op de ketel. Dus uh, dat zou kunnen. Dus er wordt natuurlijk echt, uh, vooral denken bij de gemeenteraadsverkiezingen, wordt natuurlijk uh, gekeken wat de uitslag zal zijn. Um, maar het zal niet één op één direct invloed hebben op de Haagse, de Haagse verhoudingen. Heeft het toch altijd? Ja, uh, vier jaar geleden het... was het uh, een van de uh, redenen destijds. Er was een reden gevonden, natuurlijk, in het, uh, de waardering van de Irak. Uh, commissie, hè, de, de evaluatie de van Irak. RAA verloor dramatisch bij de Europese verkiezingen. Nee, en toen nee, ging ze, het ze, ze stonden heel erg slecht in de peilingen. En toen is er gezegd, wij laten het kabinet klappen, in dit geval op het Irak-dossier. Uh, toen werd Job Cohen de leider en de Partij van de Arbeid won toch weer de verkiezingen. Uh, ik uh, weet niet of dat er nu weer aan zit te komen, maar lokale verkiezingen doen altijd gekke dingen. Uh, dus uh, ik sluit helemaal niet uit dat er nog een enorme dynamiek uh, komt. Of het kabinet zal klappen, weet ik niet. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de bezuinigingen op de zorg... en de extra taken die gemeenten krijgen... wordt een gigantische discussie in de komende drie maanden... ook voor die verkiezingen. En dat zal nog wel eens uh, uh, enorm kunnen veranderen. Mogelijk ook door een goede oppositierol van de SP. Met hoeveel angst en beven volgt de VVD de komende verkiezingen, meneer Van der Steur? Nou, niet met angst en beven, omdat uh, wij alle vertrouwen hebben... dat uh, uh, heel veel Nederlanders zien dat lokale VVD'ers alles aan doen... om hun eigen gemeente op orde te krijgen en orde, op orde te houden. En dat ook uh, veel mensen heel veel waardering hebben voor het feit... dat, uh, dat er echt veranderingen zijn, hebben plaatsgevonden in Den Haag... die ten voordele zijn van het land. En het enige wat ik natuurlijk zelf hoop, is dat uh, dat prille begin... wat je nu ziet van dat herstel, dat dat natuurlijk de komende maanden... ook echt vorm krijgt. Maar mensen gaan... ...klappen van de bezuinigingen en van de crisis toch pas merken dit ja, jaar. absoluut, on absoluut. 100.000 is... ontslagen in de, in de zorg komen er gewoon ja. aan. Volgend jaar <laughs> wordt uh, gigantisch... ...en dan zijn we nog niet eens in die hervormingen waar u het over heeft. Ik, ik noem dat meer afbraak. Uh, ik denk echt, hè, die akkoorden die zijn nu gesloten... ...en het lijkt net alsof het daarmee halleluja is. Uh, maar die worden nu uitgevoerd. En dan ga je de gevolgen hard merken. Je, je merkt het ook bij de huren. Uh, ik geef het uh, de regeringspartijen en gedoogpartijen nog te doen... ...in de komende Nou, ...nepraak. Ik ben... kan, kan een van de heren nog het laatste woord geven. Wie wordt dat? Ik denk. Het mooie is dat er politieke stabiliteit is. Het mooie is dat er voorzichtige, een, waas, een groene waas is van uh, herstel. Het ziet er niet naar uit dat we opnieuw stevig moeten gaan uh, bezuinigen. Dus ik hoop dat het een jaar van opbouw wordt. Um, en dat we inderdaad uh, mooie dingen zien. En dat er meer rust komt in het land en in Den Haag. Mag ik u alle drie bedanken. Aart van de Steur, gert Segers en Rinske Leid. En alvast een goede kerstdagen en een heel goed nieuwjaar. Hetzelfde. Dank u wel. Eens gelijks. Een muzikale gast in het oog vanavond is... Frits Spits, u hoorde hem daar net al. Frits, we hadden het net over je moet bijblijven. Je moet ook de muziek van uh, nu in de gaten houden. Ik heb altijd begrepen, op je achttiende is je smaak wel zo ongeveer gevormd... en dat blijft dan je hele leven zo. Dat is een misverstand. Dat is als je je niet meer uh, uh, verdiept en wat er nieuw uitkomt, dan is dat zo, dan blijft het stilstaan. Dus veel van mijn generatiegenoten zijn stil blijven staan bij de Beatles. Maar dat komt omdat hun levenspad een ander was dan, dan het mijne. Dus dat ik nog steeds naar de Animals luister en zo, en de Yardbirds... dat, dat, dat betekent nou ja, dat, dat, dat ik de... geen open blik meer heb? Nou ja, dat betekent wel dat, betekent wel dat je uh, misschien te weinig nieuwsgierig bent geweest... Uh, naar uh, wat er nog meer gemaakt wordt. En ik, ik uh, natuurlijk, de Beatles hebben het fundament gelegd vanzelfsprekend. Maar de muziek die nu gemaakt wordt, is op zijn minst even interessant als de muziek die... Uh, wat zijn in die de jaar... interessantste stromingen nu? Nou ja, stromingen, de rap is natuurlijk een interessante stroming, hoewel ik daar zelf wat minder affiniteit mee heb, maar ik vind sommige teksten, bijvoorbeeld van de jeugd van tegenwoordig, uh, buitengewoon geestig en goed gevonden. Uh, maar de singer-songwriter. Dus de, de, de, de liedjes. Dus de artiesten die zelf uh, teksten schrijven. en daar muziek bij componeren. Ik geloof dat het liedje. Uh, in de jaren 0 en nu uh, uh, weer terug is gekomen. Denk maar aan dat programma van Giel Belen. wat uh, Michael Prins heeft opgeleverd. En niet te vergeten, Maike Oudboten. waar uh, die toch heel Nederland stil heeft een gekregen. Met Douwe Bob, met douwe bob uh, Tim Knol. Ja, noem ze maar op. Dat is een, een veelheid aan, uh, aan energie enorm talent. En ik, ik geloof dat er altijd talent zal komen. En dat altijd weer mensen uh, nieuwe muziek zullen proberen te maken. Uh, maar ook natuurlijk elementen zullen lenen van de muziek van vroeger. Wat is er bijzonder aan formidable van Stromae? Nou, gaan we draaien. Ja, Stromae dat is, dat is wel, die wordt wel vergeleken uh, wordt al gezegd, dus is de Jacques Brel van nu, het is een Belg. Uh, dat heeft hij al met Brel gemeen. Maar het aardige van, uh, van Stromae is, is dat die uh, laten we zeggen, de moderne muziekstroming, combineert met de tradities van het Franse chanson. En als je naar Formidabele luistert. dan hoor je elementen van Gilbert Bécot. van Charles Navour, van, van misschien wel Charles Trenet. En hij, uh, uh, hij vertaalt het naar deze tijd. En van dat Formidabele. meteen al toen ik het hoorde van het album. kreeg ik echt kippenvel. zo mooi. Formidable. Formidable. Je était formidable. J'étais formidable.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 Nu was dat. Hij stond uh, vanavond trouwens in de Melkweg in Amsterdam. En als u hem uh, wilt zien en in de buurt van Utrecht woont... Uh, donderdag 23 januari is hij in Vredenburg. En trouwens over onze gast Frits Spits... zendt de KRO-televisie morgen op Nederland 1... het programma Spitsuur uit om 11 uur s'avonds. Over televisieprogramma's die morgen worden uitgezonden... gesproken, de beroemde... Duitse dirigent Hartmoet Henschen... jarenlang muzikaal directeur van de Nederlandse Opera... en dirigent bij het Nederlands Filharmonisch Orkest... werd in zijn DDR-jaren gevolgd door de stasi. In de documentaire De Hemel boven Dresden... die morgen wordt uitgezonden op Nederland 2... ziet Henschen zijn eigen stasi verslagen voor het eerst in... En doet hij daarbij een aantal aangrijpende ontdekkingen. Joost Schadema deed de research voor het programma. Goedenavond Joost. Goedenavond. Het is onderdeel van de grotere documentaire, se documentaire serie over kunstenaars. De magie van kunst. Jij hebt de research voor deze aflevering gedaan. Uh, waarom viel de keuze op Henschen? Had jij al een vermoeden, er zit iets in zijn statieverhaal? Nou, de NTR vroeg mij of ik Henschen wilde researchen. Ze hadden een documentaire of een... Uh, reportage gemaakt over de walkuren. En daar had de documentairemaker gezegd van... goh, ja, daar zit eigenlijk wel meer in. Zou u iets voelen voor een documentaire? Toen gaf Hentje aan dat hij dat wel uh, fijn zou vinden. En heeft de NTR gevraagd van nou, zou je dat willen onderzoeken? En toen heb ik gezegd van ja, dat wil ik wel. Maar die Nederlandse periode van Hentje, interesseert me eigenlijk niet zo. Ik ben vooral geïnteresseerd van waar komt die man nou vandaan? En omdat ik wist, 43 geboren, Dresden... Dresden. Plat gebombardeerd op 13 februari meen ik, uit uh, hoofd 45. 45. Die man is opgegroeid in, in, in Puinhopen. Wat voor leven is dat geweest? En is opgegroeid met een raar soort, ja moet ik zeggen, schuldgevoel. Hè? Want Dresden was plat gegooid wiens schuld was dat nou eigenlijk? Was dat onze eigen schuld? Uh, was dat de schuld van een geallieerder, zoals de DDR wilde doen geloven? Die lieten die grote kerk die gebombardeerd was in het centrum, lieten ze staan, daar zetten ze een hek omheen. Zo van, nou, kijk eens wat het Westen jullie heeft aangedaan. Ja, ik ben er eens geweest. Er hingen ja. ook een soort uh, plaketten met uh, deze kerk is verwoest door de imperialistische Precies. Precies. Dus uh, ja, een soort gespletenheid waarin iemand moet zijn opgegroeid. En, en wie had de schuld aan die bombardementen? Beantwoorden jullie die vraag ook in de film? Ja, nou eigenlijk zegt uh, Heentje, die werpt die vraag in de film ook op. En die zegt, wij hebben altijd als Duitsers, als Oost-Duitsers, met dubbele tong moeten praten. Hè? Enerzijds uh, vanwege dat schuldgevoel, zijn wij schuldig of zijn we het niet? Zijn anderen schuldig? Aan de andere kant, wat je thuis wel kon zeggen, kon je op straat niet zeggen. Uh, dus hij zegt van ja, dat had een enorme uh, gespletenheid in ons uh, ten gevolge. die wij helaas ook hebben moeten overdragen op onze kinderen. Hij kwam ook uit een ingewikkelde familie. Ja. begreep ik uit de film van uh, Vader bij de Weermacht. Pas uh, jaren later weer naar huis gekomen na de oorlog. Maar een Joodse oom. Wat, wat was het voor een familie? Nou, zijn uh, familie, zijn opa was een uh, tuinier, die had een, uh, een, een boomgaard. Die hebben de oorlog weten te overleven. Zijn vader was feitelijk de, de erfgenaam daarvan. Die zat in de oorlog, die zat in Frankrijk. En uh, hij is dus opgevoed door zijn moeder. Ik geloof haar zus. En, en met twee wat oudere broers. En zijn vader kwam terug toen hij vijf was. Die had een paar jaar in Duitsland. Dat was het in een totale vreemde vorm. Ja, die zei van is dat die man die altijd zo op ons fit. Die, die, die had helemaal geen goede verhouding met zijn vader. En toen hij op een gegeven moment ook voor de muziek wilde kiezen. Zijn vader had eigenlijk in gedachten die drie zoons die gaan bij mij in de tuinderij werken. En Hartmoed die dacht van nee ik wil muzikus worden. En toen zei zijn vader als jij muzikus wil worden dan zorg je ook maar voor je eigen eten. Uh, en toen heeft Hartmut gezegd: oké, okay, dat doe ik. Vijftien jaar oud was hij toen. En Hij is wel thuis blijven wonen, maar hij heeft of voor zijn eigen eten gezorgd... of hij heeft zijn moeder geld gegeven om, uh, dat hij mee mocht eten met het gezin. Dus op zijn vijftiende, zestiende was hij eigenlijk... Hij zelfstandig? Ja. Ik wou nog even terug naar uh, dat alles verwoestende bombardement ja. op Dresden. Ja. Dresden dat, dat Hels kleine jongen heeft meegemaakt. Er zit een heel mooi fragment in de film waar Henschen zelf erover praat. De kleine Hartmut Henschen, twee jaar oud... Had immer bilder in im traum. Immer in im traum. Van einem Feuermeer auf das er schaut aus einem Kellervenster. En ik zie ook die vorm des Kellervensters genau voor mij. Nachtmerries van Ja, Daar is dus iets heel raars mee aan de hand. Hij zegt: Er zijn twee gebeurtenissen in mijn jeugd geweest die mijn leven hebben bepaald dat is dit moment, dat hij vanuit de kelder van hun huis... Dat, dan moet je voorstellen, dat huis stond op een heuvel... ongeveer 10 kilometer buiten het centrum van Dresden. Dus als je in de kelder zat, keek je over die brandende vuurzij uit. En zijn moeder heeft altijd gezegd... Hartmoed, dat verzin je. Wij zijn daar helemaal niet geweest, wij waren ergens anders. En dat heeft ze volgehouden tot op haar sterfbed. En toen heeft hij het nog een keer gevraagd. En toen zei ze van even hey, we waren er wel. Maar jouw oma had tegen mij gezegd... van je moet eigenlijk, je moet eigenlijk naar het hartsgebergte gaan... Maar zijn vader zou terugkomen en zijn moeder dacht van ik blijf gewoon in Dresden. Want uh, anders moet die man nog een dag uh, extra reizen. Dus ze waren daar wel. En de tweede uh, gebeurtenis is geweest dat hij toen als tienjarig jochie moest die auditie doen voor het Kreuzkoor. Waar hij in is opgeleid. In de derde jaar. Ja, moest hij, uh, die tien kilometer lopen naar het centrum. Kwam die over het postplats. En er was een algemene sta staking. Dus hij kon niet met openbaar vervoer. En op het postplats werden demonstranten overreden door Russische tanks. En dat heeft hij gezien. En dat is door de autoriteiten altijd ontkend. Die zeiden ook van, dat is een fabeltje, dat heb je verzonnen. Dus de twee belangrijkste gebeurtenissen die hij als kind heeft gezien... daarvan werd door de autoriteiten, zijn dus moeder en de, en de gewone autoriteiten... werd gezegd van, dat heb je verzonnen. Je hebt, je hebt het verhaal gehoord en dat heb je gewoon gefabriceerd. Ik maak even een enorme sprong, ja. namelijk naar de tijd dat hij uh, dirigent was. Uiteindelijk ook in Amsterdam zat en later ontdekt, en jullie hebben dat gefilmd... dat hij al die tijd door uh, de statie is gevolgd via, ja, via familieleden. Hij doet daar een heftige ontdekking. We luisteren daar even naar. Het eerste is als je ziet dat mensen, vrienden, familie... Uh, meegewerkt hebben om te achter te komen uh, of ik het was of niet. Het moet hier ergens tussen deze papieren liggen... Uh, uh, het was een oom van mij. En dat is... Uh, dat is heftig. Ja, het is een geheel eigen Nederlands. Ja. Uh, nou ja, het blijkt uit die film van het is meer Oost-Duitsers overkomen. Maar al, alle medewerkers klikten, familieleden klikten. Ja, het, tragische het, was ook moment. Nog, het tragische was ook nog, die oom die was Joods. En de familie van zijn moeder heeft die oom dus de gehele oorlog... in Duitsland verborgen gehouden voor de nazi's. En vervolgens is die oom dus... Uh, hij speelde met de kinderen van die oom, want die woonden vlakbij. En vervolgens is die oom, die eigenlijk zijn leven te danken heeft... aan die hele familie, is de belangrijkste verklikker geweest. En hij, ja, het is ook mooi in... in, in er zitten ook allerlei fragmenten uh, van Gutter uh, de, de het vierde deel uit de ring der Nibelungen, Des Nibelungen. Die zitten in de documentaire. En dat gutterdemmering dat gaat over verraad en verraden worden. Dus in die zin heeft, heeft die opera ook heel erg te maken met zijn levensgeschiedenis. Hoe Stond hij tegenover de DDR? Ja, nou ja, hij maakte op zijn vijftiende dus al pamfletten dat mensen niet moesten gaan stemmen. Want er werden al, er waren executies, er waren moordpartijen. dat had hij dus op zo'n pamflet geschreven. En dat, dat pamflet kon je niet drukken, want je had geen kopieermachines of stencilmachines. Dus wat hij, wat hij had, was zo'n speelgoedje. Dan had je rubberen letters en die kon je in, in, in een rijtje plaatsen en dan kon je stempelen. En daar maakte hij dus de posters mee van zijn koor, waar, dat hij dirigeerde. En daar heeft hij dus ook die, uh, en toen, uh, die, die protestpamfletten pamfletten meegemaakt. En toen heeft de stadium dus op de korrel gekregen, alleen die hebben dus niet kunnen aantonen. En die oom is dus nog op zoek geweest naar die letters, Van, van corresponderen ze. Hebben ze niet kunnen aantonen dat hij het was. Maar ze hebben sindsdien dus wel een giga dossier hem. op. een film met heel veel kanten is het. Ja, heel veel absoluut. tragische kanten ja. ook. Maar ook hele mooie muziek. Ja, prachtig. Hoe laat morgen? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik kwart voor het. zes. Ja, zoiets. Ik geloof ja. Nederland twee. Ja. Dank je voor je komst. Joost prachtig Gadema. Daar. Dit was het oog. Morgen presenteert uh, John Jans van Gaal het programma. En ik wens u een goede nacht. En alvast goede kerst trouwens.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 Duizend mooie momenten op ieder continent. Waar ik erachter sta is dat er elke dag wel mooie dingen zijn... die je daar goed kunnen maken, hoe slecht die hier ook is. De documentaire Geplukt Geluk, morgenavond tussen 9 en 10 in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.